Australië gaat ook aanvallen uitvoeren op IS in Syrië, dat heeft premier Abbott gezegd. Tot nu toe bestookte het land alleen IS-doelen in Irak. De uitbreiding naar Syrisch grondgebied gebeurt op verzoek van de Verenigde Staten. De aanvallen beginnen deze week. Nederlandse F-16's vallen alleen doelen in Irak aan. Een Hongaarse cameravrouw is ontslagen omdat ze vluchtelingen had laten struikelen en had nagetrapt. Op internet verschenen beelden waarop is te zien hoe ze een man pootje haakt waarna die op een kind valt. En bij een ander incident is te zien dat de cameravrouw trappende bewegingen maakt naar vluchtelingen die op haar afrennen. Serena Williams heeft zich voor de tiende keer geplaatst voor de halve finales van de US Open. De Amerikaanse titelverdedigster versloeg haar zus Venus in drie sets 6-2, 1-6 en 6-3. Het weer, de mist verdwijnt en het wordt overal zonnig en droog. Vanmiddag is het 17 tot 20 graden. Ook morgen is er veel zon, maar in het noorden ook wat meer bewolking. Het blijft droog en de temperatuur loopt op tot ongeveer 20 graden. Vrijdag valt er in het noorden mogelijk een bui. Dit was het NOS Journaal. DfM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad staan nu 14 files. Het valt over het algemeen wel mee met de vertraging. Nergens ben je 10 minuten langer onderweg. Op de A1 richting Amsterdam tussen Hoeverlaak en Eembrugge 8. En op de A4 richting Amsterdam bij Söterwouden dorp 4. A44 richting Amsterdam tussen Sassenheim en Kaagdorp 5. En de N11 Leidenbodegraven, daar staat tussen Bodegraven en de aansluiting met de A12 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe?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 En no te aquí a Sanena puede eso de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 Als oh, het gaat.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 J'étais formidable. radio in het zand. Dit is die Zandvoort.